Wat ik van je wil en hoe ik het bedoel Je kan vertellen hoe ik het de vader Renner om je mond, de licht vol op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan er merken hoe je bekijk Wat ik van je denk, je ogen steeds te zwijgen. Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft uit van jou hou Waarvoor ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen Dat ik kan wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan raden wat je zegt, zelfs als ik je vertel. En dat hoop je van Maar Ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar achter kijken tot ik alles van je weet met alle mensen weer gelijke Mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten wennen tot je... In muziek kun je je leren kennen, maar misschien wil jij dat niet Wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan me zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nou wel wanneer, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe ik je bekijk, wat ik van je denk, je ogen steeds ontbijt. Je kunt wel voelen hoe ik om je geef dat ik van je hou, waarvoor ik nu nog weet, maar ik kan veel beter zwijgen. Veel beter zwijgen.